Morgen veel bewolking, maar soms ook ruimte voor de zon. Het wordt tussen de 13 en 16 graden. En tot zover het Novumnieuws. 107.5 in de 87.5 op de kabel. FM. Hallo luisteraars. Welkom terug bij Gestion in Generale Tweede Uur. Um, voor het nieuws uh, hebben jullie nog kunnen luisteren naar een nummer dat ik niet aan of afgekondigd heb. En dat was Funkier Venom a Mosquito's van Nina Simone in 1974. Um, en het volgende nummer... Um, ...kwam ik een paar weken geleden tegen op uh, Facebook, of nee, ja Facebook geloof ik. Arthur Marks, een goede vriend van me, die had dat nummer uh, op Facebook gezet uh, via YouTube. En ik kende het helemaal niet en ik vond het zo ontzettend lekker. Mm. En het bleek de trombonist Benny Green te zijn uh, van uh, een nummer van de LP Stirrin uit 1958. En het nummer heet We Wanna Cook en daar gaan jullie nu naar luisteren. We welcome now. We welcome. Nummer van Bobs Gonzales hoorde je We Wanna Cook Now, uh, Benny Green op trombone, Gene Ammons op de Noorsax, Billy Root ook op de Noorsax, Sonny Clark op piano, Ike Isaacs op bass en Elvin Jones op drums, een geweldige LP, Sol Stirren. Kopen als je hem tegenkomt, zou ik zeggen. Um, de speedy jongens uit Japan van de Soil and Pimp Sessions, die hebben we al vaker uh, um, laten langskomen. En um, ja, zo ook in deze editie van Jastonee General. Een wat rustiger nummer van hun, maar wel lekker funky. En het heet dan ook Funky Goldman. Japanners met Valium. Ja. <laughs> Japan van Key Goldman door de Soil and Pimp Sessions. En dan is het een grote stap uh, in muzikaal opzicht, maar een kleine stap voor ons om over te gaan naar Gypsy Jazz en naar de beste uh, ja, Gypsy Gieterist die we hier in Nederland hebben. Ik hoop zo dat hij binnenkort weer een keer kan optreden. Um, ik heb het over Jimmy Rosenberg en jullie gaan luisteren naar Place de Broecaire. tot je genomen is dat verschrikkelijk lekker een hele cd is uh, moeilijk te verhappen don't maar... drive is at home <laughs> ja maar ja dit, dit is uh, blijft onwaarschijnlijk knap uh, en met wat voor gemak ja je hoort het gewoon is, ja volgens mij krijgen die baby's gewoon ze vier zijn een gitaar in die in die boxen gooit en en dan gaat dat pingelen en spelen en dan komt uh, dit, als zo, je... dit soort luizen gewoon legitiem autistisch denk ik ja waarschijnlijk wel huh? ja jimmy is niet al te stabiel um, ik, uh, ja, mensen, ik heb het al eerder gezegd, er is een hele goede documentaire over hem gemaakt. Ik hoop zo dat hij boven water komt en uh, dat we binnenkort weer van hem kunnen gaan genieten. Um, de volgende band, Big Boss Man, is, uh, ik dacht, 4 of 5 november in Maastricht te zien in de muziekgieterij. Um, okay. Ik draai Big Boss Man regelmatig op uh, feestjes waar ik uh, mag uh, uh, draaien. En, um, ja, dat is verschrikkelijk lekker. Het is een beetje obscure hemmend. Ja, natuurlijk weer hemmend. Uh, maar dan lekker vies en vettig. En uh, op 4 en 5 november vindt er in de muziekgieterij een festivalletje plaats. Dat heet Vol Analoog. Um, en daar, ja, het is een beetje compleet met burlesque, danseressen. Het is volgens mij de tweede, de tweede editie. Tweede, ja, ik heb dat een uh, keer mogen dj's Het is echt een heel leuk feest. En het zou alleen zo leuk zijn als uh, uh, jullie allen daar naartoe zouden gaan. Dus als de bieden weer gaan naar de website van de muziekgieterij en kaarten bestellen voor 4 en 5 november. Het is echt een heel leuk feest. Uh, lekker vettig, vies, ranzig, slechte Duitse seksfilms worden geprojecteerd oh, ja. en er worden soundtracks ondergespeeld en uh, uh, smerige DJ's en uh, vettige bandjes. En dit is er eigenlijk ook zo een uit Engeland. Ik ben uh, ongelooflijk blij dat ze hem hebben kunnen boeken. Uh, Big Boss Man met Party 7. Ja, het nummer heet Party 7, maar het had ook zo een, uh, een titel van een uh, Shulmation Report uh, film uit de jaren 70... Uh uh, kunnen krijgen. In het Duits. Ja, absoluut. Otto trouwens of zo weet ik veel. Ja, ja, ja. Uh, van Party 7 van Big Boss Man. Oh ja, nogmaals, ik kan het niet genoeg benadrukken. Koopkaarten voor vol analoog op 4 en 5 november. Dan kun je ze zien in de muziekgieterij. Een verschrikkelijk leuk feestje. Van party 7 van Big Boss Man gaan we naar Unit 7 van Winton Kelly en het drie, en zijn trio met Wes Montgomery aangevuld. Live vanuit de half note ergens 60. Verschrikkelijk goed. Mijn naam is Bert Janssen. Ja, we zitten wel weer in het wie van de drie ja, sfeertje ja, natuurlijk, hè? Maar ja, maar een met met Wes Montgomery, Unit 7. Zo geksgierend mag ik eigenlijk niet zijn als dus ja, zeker. heiligdomme gaat. Kom, schei uit, niks oh. heiligdommen, gewoon leuke muziek die je ergens aan doet denken. Ja, en dat is ja, prima. Ja, gelukkig. Associeer maar lekker door. Mijn naam is Bert Janssen. Huh? Doe maar even. Ik ben loodgieterad uit de vrouwenveld. <laughs> Mijn naam is Bert Janssen. En ik ben roodgiedraad uit de vrouwenveld. En mijn naam is Bert Janssen, ik ben loodgieter, witte vrouwenshaal. <laughs> nou, die laatste, dat... Dat, uh, dat is de echte, Ja, ja ik, die he? kwam niet uit het Elfseil, nee. Die, uh, die kent zijn pijpjes wel, volgens mij, die loodgieter. Ja, ja, die weet ze wel. Uh, ja, nee, dat gaat helemaal goed komen met die man. Goed. I Believe in Miracles was een, uh, een bescheiden disco-hit uh, in full tempo van de Jackson Sisters in de jaren 70. En dankzij Nico Dijkshoorn die ooit uh, uh, een paar weken geleden tweette dat uh, Eddie Roberts en de Fire Eaters een geweldig album hadden uitgebracht. Ja, ook weer iets met een hemmend. Uh, <laughs> ben ik gaan luisteren ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en, um, uh, ja, het is inderdaad een hele leuke LP. En uh, daar, staat een, daar, daar staat dit nummer gewoon op gecoverd, maar dan heel rustig met fluit en zo. Ja. Uh, en ik vond het echt heel erg leuk. Het is een uh, compositie van Bobby Taylor. Um, en ja, jullie kennen het natuurlijk allemaal uh, in, de, in de uitvoering van de uh, Jackson Sisters. Maar uh, ja, ga nu maar luisteren naar de uitvoering van Eddie Roberts en The Fire Eaters. Eddie Roberts en de Fire Eaters. Eddie Roberts is gitarist. Chip Wickham is de fluitist. En Tas Modi, de organist op deze LP. En daar spelen nog een aantal mensen op mee. En daar zal ik jullie verder niet mee vervelen, want die zeggen jullie hoogstwaarschijnlijk niets. Maar het album Burn is verschrikkelijk goed. En de moeite waard om het aan te schaffen. Zo ook met het volgende album van Charles Williams, ergens uit 1972, eh, uitgebracht op mainstream records. Maar dat vind je nergens. Het is een hele zeldzame plaat. Um, daar komt ook een Hammond orgel in voor en wel uh, Don Poelen. En die kennen we natuurlijk als eigenlijk als de, de vaste pianist, jarenlang uh, bij Charles Mingus geweest. Uh, maar Don Poelen was ook een hele goede organist. En dat gaan jullie dadelijk uh, uh, horen op de LP van Charles Williams. Een beetje een uh, ondergewaardeerde saxofonist, heeft niet zo heel veel uitgevoerd gebracht, maar uh, zijn LP Trees and Herbs and Things is toch wel heel erg lekker. Um Naast Charles Williams op sax gaan jullie luisteren naar David Bobba Brooks op de sax, William Curtis op drums. Cornel Dupree op gitaar. Jimmy Lewis op bass. En de eerder vernoemde Don Poelen op orgel. En het een en ander wordt nog ondersteund door Montego Joe op, op percussie. Geweldige naam, Montego Joe. Mm -hmm. um, we gaan luisteren naar een uh, uh, track van die LP, Trees, Herbs and Things. Uh, en dat heet Moving Up. Van Charles Williams. Ja, en het is ontegenzeggelijk eigenlijk het nummer van Don Poelen himself. Want ik heb eigenlijk alleen maar hem in de orgel gehoord. In, uh, op, de, op de onavolgbare wijze van Don Poelen himself. En het uh, ja, Moving Up werd ook geschreven door Don Poelen. Dus eigenlijk uh, zou het een uh, nummer van hem moeten zijn. Maar hij verscheen op een LP van Charles Williams. Dus dat zeggen we er dan uh, maar even netjes bij. Jij kwam in elk geval vandaag wel in je trekken, John. Ja, ja nogal. wat betreft nogal. de P3. Ja, dat dacht ik wel. Ik heb me erg mijn best gedaan om een paar leuke tracks uit te zoeken. Het is legitiem. Het volgende nummer is van Jonathan Jeremiah. En die verbaasde mij door uh, met een uh, buitengewoon mooie LP uh, uit te komen dit jaar. Uh, A Solitary Man... Um, ja, hij treedt een beetje in de voetsporen van Neil Diamond. Uh, misschien een heel klein beetje ook wel van Leonard Cohen. Maar dan is het misschien, ja, misschien ook wel een beetje een mengelmoes van die twee. Um, maar Het is toch een ook... singer-songwriter? Het is een singer-songwriter, maar dan wel uh, met volledig orkest-arrangement erachter. En hij mocht, naar aanleiding van deze LP, meteen uh, op het hoofdpodium van het North Sea Jazz Festival ja. verschijnen. Uh, met het hele Metropoolorkest, inclusief Strijkers, achter hem. En als jullie naar het volgende nummer gaan luisteren, dat, uh, dan ja, verklaart dat een hoop. Ga maar luisteren.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 A little bit of happiness, yeah. I'll write a little note and apologize to the next door, so they realize.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 Hmm, Jonathan Jeremiah. Nou, die happiness kan hij van mij krijgen. Ja, hè? is toch een lekker... Ja, een lekker nummer. Echt mooi gearrangeerd ook met die French horns erachter. Um, ja. Erg mooi. Deem ook een beetje denken aan Ben uh, Benhart. Ja, dat, dat zei ja, ik net al. Ja, dat zei je. En, en ik kan je daar geen ongelijk in geven. Um, maar de LP van... een uh, uh, hele album is eigenlijk best wel oké. Okay. Er staan natuurlijk ook een paar uh, nummertjes op die niet zo leuk zijn. Welke, ach, die spreekt nu een LP of een CD uit die van A tot Z te pruimen is. Maar ik vind hem heel erg de moeite waard. Uh, Solitary Man heet dat album. Ja, nee. um, een oudje nu van George Benson. Ik geloof uit 72, 73 zo'n beetje. Dat was zo'n beetje het begin van zijn carrière. Ja, ja. Wel. Van de LP A Bad Benson okay. gaan we dadelijk luisteren naar No Sooner Said Than Done. En dat is een uh, compositie van Phil Upchurch. Jullie gaan luisteren naar Ron Carter op bas, Steve Gadd op drums, altijd lekker. Kenny Barron op piano en George himself op gitaar. No sooner said than done. Welke laatste mooie basnoten van Ron Carter. En wat een geweldig nummer. En dankzij mijn lieve lieve schoonbroer Twan eh, Lensen heb ik deze LP herontdekt. Want hij heeft hem op een gegeven moment gewoon voor me besteld. Omdat hij vond dat hij in mijn platencollectie thuis hoorde. Ik had hem nog niet, bij Benson. Dank Twan, dank. <laughs> een fantastisch nummer. Uh, het volgende nummer is een hele zeldzame, niet op, cd vers, te, niet, sorry, niet op cd verkrijgbaar. De LP is ook heel moeilijk aan te komen. Ik heb het over uh, een beetje een obscure pianist, Walt Harper. Uh, ...eigenlijk alleen maar een beetje bekend geworden in Chicago... Uh, ...maar hij mocht in de jaren... ...wat is, zitten we, 1971 ja... ...mocht hij een, uh, een jazz documentaire uh, volspelen... ...en die werd opgenomen in het verschrikkelijk mooie huis... ...van Frank Lloyd Wright, Falling Water... ...en uh, de LP heet dan ook Walt Harper at Falling Water... ...en van die LP gaan we luisteren naar uh, het nummer Donegal Movement... ...en dat is een compositie van uh, Walt Harper, de pianist himself... Um, met een, een beetje een, een, een vreemde bezetting, mag ik wel zeggen. Zijn broer Nate Harper speelt de Noorsax. Art Nance speelt ook de Noorsax. Clarence Oden speelt Al-Sax. Dus we, we worden getrakteerd op uh, maar liefst drie saxofonisten in dit nummer. Burt Logan op percussie. En Tommy McDaniel op bas. En uh, Bolt Harper op piano. Ga luisteren naar Donegal Movement. Alsjeblieft, zomaar cadeau voor jullie. <laughs> Donnacle Movement van Walt Harper. Geweldige opname. Um, we zijn toegekomen aan uh, het laatste nummer. En dat kunnen we niet eens maar helemaal draaien. Maar in elk geval het laatste nummer van deze Jazz Tournee General. Uh, en dan gaan we eindigen met Fado van Maria de Fatima. En Maria de Fatima is een heuse Portugese die al jarenlang in Amsterdam woont. Uh, en kennelijk erg getroffen werd door het nummer Zij Gelooft in Mij van André Hazes... dat zij gewoon vertaalde en transponeerde naar Portugese Fado. Uh, hoe je dat uitspreekt in het portugees, ik zou het niet weten. Iets als El Acredito, een meme of zoiets. Uh, maar dat zal wel helemaal ik nergens op Ik geloof opslag. in jou, John. Uh, ja, jij ja, gelooft in, ja, in mij. Oké, okay, ja. lieve luisteraars, volgende week zijn we natuurlijk weer terug hier op onze plek. Uh, deze uitzending wordt uh, integraal herhaald... Uh, komende zaterdag tussen 9 en 11 als ik het wel heb. Uh, Theo, dat klopt. Klopt helemaal. Oh, Oké, okay. dan kunnen jullie er nog eens snel luisteren of anderen erop attent maken. Waarvoor dank, mijn onbeschrijfelijke dank. We gaan eruit met Maria de Fatima. Ontem à noite esperas por mim Talvez eu logo chegue cedo Eu respondo uma que sim Que sim Estou em frente de Voltei tarde novamente como sei je oogje para mim tão doce mente porque ele sabe que eu sou seu sou seu Jaustad Ja radio Maastricht der Fem Goedenavond dit is het Novum nieuws ik ben Gert Jan Keller het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt volgende week zondag plat. Medewerkers leggen 24 uur het werk neer uit protest tegen de verplichting...